Na oneenigheid bij het CDA zijn die allemaal aangehouden tot dinsdag. Daardoor is er nu nog steeds geen duidelijkheid voor de 18-jarige jongen... die het debat volgde vanaf de publieke tribune.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 De economische groei van Frankrijk wordt nu geschat op 1%. Sarkozy ging ook in op de hulp van de eurolanden aan Griekenland. Hij zei dat hij er vertrouwen in heeft dat het land de schuldencrisis te boven komt. Verder stelde hij dat het een fout was om in 2001 Griekenland al toe te laten tot de eurozone, omdat dat land daarvoor nog helemaal niet klaar was. Het aantal arme kinderen.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A7 richting Zaandam. Daar staat tussen Purmeret Noord en de afrit Weidewormer 3 kilometer. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... daar staat tussen afrit Haarlem-Zuid en Knopend ook 3 kilometer.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 In slechts 30 minuten. Ga naar Cisco.nl netwerk. Het NOS Radio 1 Journaal Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, zeven minuten over acht. De Franse president, Sarkozy, moet in eigen land natuurlijk dat eurokoort nog, nog verkopen. Nou, dat deed hij gisteren in een interview. En voor iemand die zegt dat hij niet op campagne is, leek het er toch verdacht veel op. Hoort u zo meer over. Ook over Mauro. Mag hij nou blijven of moet hij terug naar Angola? Is nog niet duidelijk en het lijkt af te hangen van het CDA-partijcongres van morgen. O, jee. En Mauro heeft een advies voor CDA-congresgangers. Nou, ik hoop uh, dat zij uh, ook over een hartstikke en net als uh, andere uh, Kamerleden mij hier laten blijven. De kwestie Mauro lijkt het CDA te splijten. Kathleen Verje en Ad Koppian, de dissidenten die grote moeite hadden... met de politieke samenwerking met de PVV... zorgden gisteren opnieuw voor opschudding in de fractie. Zij vinden dat het CDA te weinig doet voor Mauro. De fractie wil niet verder gaan dan een oproep aan minister Leers... om een verzoek voor een eventueel studievisum van Mauro... voortvarend te behandelen. Dat is te mager, menen de dissidenten. En zij roepen daarom de fractie voor spoedberaad bij elkaar.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 om iedere keer het zwaard van te erboven te hangen. Want als die een opleiding niet haalt, dan moet die uitgezet worden. Dat is toch gruwelijk? Daar kan CDA toch nooit genoegen mee nemen? Ik zit even te proeven, maar volgens mij zelfs het woordje schaamlap is, is nog uh, te prestigieus voor deze CDA-motie. Want deze motie is toch niet meer en niet minder dan een beschrijving van de bestaande procedure. Het punt wat nu juist in die motie naar voren konden, wat ik ook in het debat heb gemaakt met de minister... is dat ik vind dat in deze situatie voor Mauro... dat ik van de minister verwacht dat hij dit met voortvarendheid oppakt... en dus niet achteraan in de rij aansluit. En dat is de uitzondering die ik maak, meneer Schouw. Wat wilt u bereiken, mevrouw Ferrier? Nou, wat we willen bereiken... We hebben, het is duidelijk wat ons standpunt is. En uh, vanuit dat standpunt gaan we uh, in de fractie verder spreken. We gaan nu eerst met onze fractievoorzitter overleggen. We hebben nu het debat gehad. Er liggen moties. We willen daar even in alle rust met onze fractievoorzitter over praten. Want u wilt een oplossing voor Mauro? Ja, we hebben... Uh,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 Ja, zo ging dat nog even door. De Kamerleden werden er nog achterna gezeten door onze verslaggevers... om ja, te weten te komen hoe het nou zit. Uh, oplopende spanning in ieder geval. Dat kunnen we wel concluderen bij het CDA gisteravond over die kwestie Mauro. Achter de houten deur, daar is hij weer van de fractiekamer. Wereldberoemd geworden tijdens de kabinetsformatie ruim een jaar geleden. Weet u het nog? Lieben de gemoederen hoog op en dat gebeurde weer. Omdat de Kamerleden Koppejan en Verje zich niet voetstoots bij het fractiestandpunt neerlegden. Vicepremier premier Verhagen, partijvoorzitter Peet Oom moesten er allemaal aan te pas komen... om samen met fractievoorzitter Siebrand van Haarsma-Buma de rijen gesloten te houden. U heeft gezien dat wij vanavond als één lijn onze motie hebben gesteund... En ik vind het heel jammer dat die motie niet het gered heeft. Want dan zou vandaag al de duidelijkheid zijn gekomen. De enige duidelijkheid die we kunnen geven. En dat is dat Mauro via een studievisum uh, in Nederland kan blijven. Dat is een hele goede optie. We hebben daar contact over gehad met een instelling die hem bereid is te steunen. Een maatschappelijke instelling. En die kans had gegrepen moeten worden. En ik vind het gewoon doodzonde dat dat niet gebeurd is. Meneer Buma, hoe kan het nou dat in één dag alle ogen weer op het CDA zijn? Oh, ja, toen ik fractievoorzitter was, wist ik dat uh, dat zo nu en dan zou gebeuren. En dit is wel een zaak waar ik mag, mij kan voorstellen dat die emotie er is... en dat u dus ook voor de, voor de fractiekamer kijkt. De bedoeling was om het voor het CDA-congres allemaal te regelen. Denkt u dat dat nou gelukt is? Nou, dat is, dat is nooit de, de situatie geweest. We hebben altijd gezegd, je moet, als je praat over zoiets uitzonderlijk als één persoon... die hier ook op de publieke tribune zit, dan moet je ook meteen duidelijkheid geven. Die duidelijkheid had kunnen komen als de motie was aangenomen. Want dat was de weg. Dat was de mogelijkheid om te houden. Dat is niet gebeurd. Het was de, de, de motie van erg... uw partij voor een studievisum? Ja, die motie. En die is nu afgewezen. Dat was wetende hoe ingewikkeld de situatie is. De kans. En ik vind het jammer dat die kans niet is gegrepen. Maar volgens de oppositie was dat de kans helemaal niet. Is het een dode mus en was het maar één andere optie... en dat was de wil en de moed tonen om hem gewoon een verblijfsvergunning te geven. Ja, maar je, je moet je ook realiseren dat je in dit soort zaken... altijd moet kijken naar al die jongeren die niet zoveel aandacht hebben... en waar niet die aandacht voor is. Dus je moet heel erg voorzichtig zijn om een afwijking te maken... van een regel waar heel veel van mensen van zeggen... waarom heb ik daar niet gebruik van kunnen maken. Wat voor Mauro het belangrijke is volgens mij... is het perspectief om zijn toekomst in Nederland te vervolgen. En dat kan... Daar hebben wij contact over gehad met het UAF. Dat is een instelling die vluchtelingen helpt bij studie. En die toevallig onder bereid... voorzitterschap staat van partij-icoon Ruud Lubbers? Dat is niet toevallig, want ik heb contact met hem gehad. En uh, ik heb dus contact gehad met het UAF... omdat ik wel zeker wil weten dat die mogelijkheid er is. En ik waardeer het zeer van het UAF dat men meedenkt. En dat is dan niet zozeer de persoon, als wel de instelling die dat doet. Maar ik vind dat van groot belang... En ik vind het heel jammer dat die kans, die er echt was, hier niet in de Kamer gegrepen is. De tafereelen deden vandaag denken aan de toestanden rondom de formatie. Dat doet het CDA toch heel veel slecht, dit? Het gaat om de zaak. We zijn hier bezig met een hele serieuze zaak... die de gemoederen in Nederland heel erg bezighoudt... waar we met z'n allen zochten naar een oplossing... waar de oplossing vanavond uiteindelijk voor het oprapen lag. En ik vind het doodzonde dat er dat niet is gebeurd. Nou, Sibranduma, Duma, in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Ik praat erover verder met uh, politiek redacteur Joost Veulings Joost. Eerst maar eens eventjes inhoudelijk naar de kansen voor uh, Mauro Manuel. Doos Zolde zegt van Haarsma Buma dat de CDA-motie voor dat studievisum niet is aangenomen. Betekent dat dat de kans voor zo'n visum verkeken is voor Mauro? Nee, nee hoor, helemaal niet. De motie vroeg alleen om een snelle behandeling als Maro zo'n aanvraag gaat indienen. En Leers heeft in het debat al gezegd, ja, als die aanvraag er komt, dan wil ik hem snel behandelen. Dus dat die motie niet is aangenomen, maakt echt helemaal niets uit voor Maro. Oké. Okay. Vannacht zat het CDA weer achter die bekende eikenhouten deur van de fractiekamer. We hebben alles kunnen volgen op Politiek 24, net als toen. Eh, nou ja, dat was vorig jaar, hè? Wat, wat, wat is daar nu eigenlijk besloten? Wat, wat weten we daarvan? Ja, het, het, is, het is een beetje gek gelopen gisteravond... omdat er uiteindelijk alleen maar over die CDA-motie eh, is gestemd. Dus wisten we niet wat, wat de CDA-fractie van die andere moties vindt. Maar goed, het idee was dat Ad Coppian en alleen Freyje... mochten meestemmen met eh, moties van de oppositie... waarin geëist werd dat Mauro eh, moet blijven... Maar die moties zouden desondanks toch niet halen... want de SGP zou met de VVD, de PVV en de rest van het CDA meestemmen. En dan is er een Kamermeerderheid. Bovendien was de oppositie zo midden in de nacht niet compleet. Nou, en deze opzet zou dan uh, de CDA-fractie de kans geven... om morgen op het congres te zeggen... kijk, we houden rekening met alle gevoelens van alle leden. Maar ja, toen kwam de oppositie en die zei... ja, die moties, daar willen we pas aan, dinsdag over ja, stemmen. Ja, die willen natuurlijk die spijt de spijt wel voeden, hè? Ja. Ja. Die denken van, wie weet kan het CDA-congres wat regelen en of dat kan, dat zal morgen blijken. Je klinkt trouwens ja. een beetje als Ad Koppian, uh, Joost. Ja, dat, uh, dat, uh, dat klopt. Het zijn toch alle emoties. Okay, ja. Ja. Hey, het is een lastige kwestie voor het CDA. Was dit te voorkomen geweest? Hadden ze kunnen voorzien dat uh, de twee dissidenten, Koppian en Verjees, zich toch weer zouden laten horen? Nou ja, dit is natuurlijk wel een, een, een risicodossier, inderdaad. Uh, dat hadden ze kunnen aanvoelen. En je kan ook zeggen dat het CDA het eigenlijk gewoon niet goed heeft aangepakt. Kijk, een paar maanden geleden kwam deze kwestie het nieuws op, de kwestie Mauro. En de CDA-fractie ging achter hem staan. En ja, en toen hadden ze eigenlijk moeten afspreken met Gert leersamen samen uh, van... we gaan bijvoorbeeld echt helemaal achter hem staan. En desnoods met, leidt dat tot een knallende ruzie met de PVV, maar we doen het gewoon. Maar Gert Leers had ook kunnen zeggen... luister, twee van mijn voorgangers hebben ook al verzoeken van Mauro afgewezen. Ik zie echt geen enkele mogelijkheid binnen het beleid om, hier, om hem niet te laten blijven. Dus alsjeblieft, ga niet achter hem staan. En dat verwacht van mij in ieder geval geen steun. Maar ja, Leers heeft zich laten meeslepen. Heeft gezegd, ik ga toch kijken wat ik voor hem kan betekenen. Ja, en daarmee heeft het CDA zich in de nesten gewerkt. Het is nu de partij die Mauro hoop gaf en erop moet terugkomen. En daarnaast is het beeld van verdeelde partij weer eens uh, zichtbaar geworden... Ja. achter die mooie eiken. De deur. Ja, deur. En de oppositie horen we keer op keer zeggen, Wilders heeft Leers aan een touwtje. Uh, Wilders is de minister van Immigratie. Uh, is dat ook zo? Nou nee, Gert Leers is toch echt onze minister van Immigratie. Maar ik kan me inderdaad niet aan de indruk onttrekken dat als het CDA niet met de PVV had samengewerkt, dan vermoed ik toch echt dat Mauro gewoon had mogen blijven van het CDA. Goed. Joost Vullings, dankjewel. En uiteraard spreken we na negen uur verder hierover, want hoe moet dat gaan? Morgen op dat congres bij het CDA. Hoort u later meer over. Problemen in de San salvator parochie in Den Bosch. Het hele bestuur is ontslagen. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk. Eerst uh, naar John Hoka voor de verkeersinformatie. Ja, typische vrijdagochtend. Slers 1, 4, a 9 richting Amstelveen. Daar staat tussen de knooppunt Rotterpolderplein en Raasdorp en 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Want laten we in al het gedoe rond Mauro niet vergeten... dat er nog een belangrijke eurotop is geweest deze week. En een dag na die eurotop in Brussel... sprak de Franse president Nicolas Sarkozy zijn volk toe. Hij deed dat in een uh, tot in de puntjes geregisseerd interview... met twee journalisten die hij had uitgenodigd op het Elysee. Dat is het presidentiële paleis. De interview werd gisteravond live uitgezonden op uh, Primetime. Correspondent Ron Linker heeft meegekeken. Ron, wat was dat voor een interview? Wat, wat had Sarkozy bijvoorbeeld te melden? Nou, het was zo'n gesprek na afloop van de wedstrijd, hè, waarbij de coach nog eens uitlegde waarom hij een bepaalde speler gewisseld heeft. In hele simpele termen legde de president uit waarom het toch nodig was om Griekenland te redden. Niet alleen, zegt hij, omdat anders de eurozone gevaar liep, en dus ook Frankrijk, er was ook een morele verplichting. Europa is een familie. Si Als een familie, de een familie a probleem heeft, laat je hem tomber. Ja, Europa is een familie, zegt Sarkozy. En als één van de familieleden in de problemen komt... en we laten die keihard vallen, wat voor signaal gaat daar dan vanuit? Uh, het was een belangrijk moment hè, voor de Franse president. Hij moet dat verkopen. Interne komen verkiezingen aan. Hoe zat hij erbij? Ja, het was toch een beetje euh, alsof een opvallende setting hè? twee journalisten op het euh, Elysée uitgenodigd in gesprek met de president die van achter zijn bureau ja, zeg maar als een soort professor economie les gaf hè? De, die, die ook zei dat Griekenland eigenlijk niet tot de eurozone had mogen toetreden destijds. Ni une erreur. Parce que la Grèce est rentrée avec des chiffres qui étaient faux et elle n'était pas prête. Ja, Griekenland had niet mogen toetreden omdat de cijfers destijds al niet kloppen, zegt Sarkozy. Ik had de indruk dat hij zich tijdens dat interview onbegrepen voelde. Hij kwam wat kribbig over, alsof mensen eh, niet snappen wat voor belangrijke beslissingen die heeft genomen. Maar hij was ook hard. Hard over zijn eigen land. Frankrijk heeft een 35-urige werkweek, is niet meer op te, nemen, op te brengen. Frankrijk heeft te veel ambtenaren, is niet meer op te brengen. Kortom, het was Sarkozy, de professor-in-chief, die uitlegde hoe de vork in de steel zit. Nou, dan ben ik wel benieuwd. Hoe denk jij dat de Fransen naar deze toespraak hebben gekeken? Oh, daar kunnen we heel kort over zijn. Ik denk dat uh, de man zo'n po po zo polemiek heeft... Dat, uh, ja, dat er eigenlijk weinig overtuigingskracht van uitging uh, op wat betreft zijn tegenstanders. Misschien ze, wel zijn eigen achterban. Uh, die heeft hij laten zien dat hij in ieder geval nog vechtlust heeft. Hm. Zijn er al reacties van politieke tegenstanders? Ja, zijn belangrijkste tegenstrever. François Hollande deed het af met een uh, schriftelijke afwijzing. Een partijgenoot van uh, Hollande, die zei het heel duidelijk. Sarkozy doet nog wel alsof hij niet op campagne is. Maar dat is hij natuurlijk stiekem gewoon wel. Dat is een president in campagne. En de machine aan promesses begint weer te werken. Nee, hij heeft me helemaal niet overtuigd. Hij heeft absoluut onderschat de importance van de verlies van soevereiniteit van Europa door acceptant een financiering Chinees. Dat is de president van de Groene, Eva Jolie, die zich zorgen maakt over het feit, zegt ze, dat Sarkozy Europa in de uitverkoop doet door in zee te gaan met de Chinezen. Dit waren een beetje de reacties op die speech. Oké, okay, correspondent Ron Linken vanuit Parijs. Dank je wel, Ron. Dan het bestuur van de San salvator parochie in Den Bosch is ontslagen. Het bisdom Den Bosch besloot dat het bestuur per 1 november weg moet. Omdat het niet akkoord gaat met de benoeming van hulpbisschop Rob Mutsaars... tot waarnemend pastoor. Ik praat hierover met cultuurtheoloog Frank Bosman. Hij volgt dit conflict al langere tijd. Meneer Bosman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom ontslaat het bisdom een parochiebestuur als dat moeite heeft met de benoeming van een waarnemend pastoor? Lijkt me weinig democratisch. Nee, het is ook totaal niet democratisch, maar zo, zo zit de kerk maar nou eenmaal in elkaar. Een uh, parochiebestuur heeft te doen wat uh, de bisschop opdraagt: dat de bisschop een pastoor naar een parochie toestuurt. Uh, dan kan de parochiebestuur daar hoogstens nee tegen zeggen. Maar dat betekent tegelijkertijd dat ze daarmee hun ontslag aangezegd krijgen. Dus dat is inderdaad niet democratisch, maar zo werkt het. Oké, okay. en, en waarom wil de parochiemutsaars niet als pastoor? Er zijn kerken waar ze juist blij zijn als ze na jaren weer een pastoor krijgen. Ja, de die heeft een, een jarenlange traditie... waarin ze dus eigenlijk... Uh, heel zelfstandig allerlei dingen konden regelen, waarin ze vieringen konden konden vieren die nergens anders in het bisdom gevierd konden worden met protestanten inzegening van homoseksuele relaties. Die vonden het wel prachtig dat ze geen pastoor hadden die hen op de vingers keken. Nu krijgen ze rond Mutsaarts de school pas pas als uh, administrator per 1 november. En dat zien zij terecht, denk ik, als een uh, keiharde poging om uh, die progie te saneren. Ja, en die, die wilden ze natuurlijk niet. Nee, nee. Dat snap ik van, de, van hen uitgezien ook wel. En het feit dat die Mutsaarts niet geheel onomstreden is, dat speelt ook een rol, lijkt me. Ja, Mutsaarts heeft, heeft naam en faam in het bisdom gemaakt met... Uh, onhandige uitspraken en, en uh, hij kiest altijd de partij voor, voor de harde lijn en voor de lijn van het saneren. Dus ja, op het moment dat je als, als opstandig op, op broc, bestuur of Mutsaart naar je toe gestuurd krijgt, dan weet je ook wel wat het einde, uh, einde van je carrière betekent. Is dat ontslag trouwens nog af te binden? Nee, nee, nee. Hmm? Er, is geen, er is geen beroepsmogelijkheid. Mutsaart is de hulpbeschop van Hurkmans en praat daarom met het gezag van Heukman zelf. Dus er is niets meer aan te doen. De Zanzelwaterprogie Oude Stijl is, is reddeloos verloren. Oké, okay, nou bestuur we dus weg. Wat zijn de gevolgen van het ontslag? Nou, er zijn het, het grootste gevolg zal zijn dat de Zanzelwatergemeenschap, die daar dus al zeven jaar zijn eigen gang gaat, zal splijten. Er is een kleine meerderheid die zal buigen. En op zeven. Uh, ...november uh, braaf in de kerk zal zitten als door het uh, bisdom aangestelde priester uh, de mis zal vieren. En je hebt een uh, grote minderheid die het gebouw in de gemeenschap zal verlaten... ...en ergens in een gymzaal of een andere een zaal of ander buurtcentrum zal proberen... ...een eigen gemeenschap op te zetten buiten de officiële structuur van de Rooms-Katholieke Kerk om... Maar in allebei de gevallen zal is, is de, of in de gevallen is de gemeenschap dus gespleten mm. en en uh, zijn we dus alleen maar verliezers, want de, de gemeenschap is is gespleten en het bisdom heeft weer dus een slechte pers en uh, het feit dat wij hier met elkaar over praten uh, bewijst dat we alleen maar verliezers zijn. Ja, precies. En u zegt eigenlijk het, het bischop staat dan juridisch in zijn recht, maar misschien yes. hadden ze uh, toch wat tactischer moeten aanpakken. Ja, dus de bisdom staat kerkjuridisch in zijn rechten. San Salvatore heeft dat ook door zijn jarenlange uh, gedrag... ook eigenlijk wel een beetje over zichzelf afgeroepen. Maar ja, niemand verdient het om uh, Mutsaert als Sanerer uh, het naam toegestuurd te krijgen. Frank Bosman, dank voor de toelichting op de bijt San Salvatore parochie in Den Bosch. Het is zes minuten voor half negen. Zullen we eens even kijken hoe het gaat met Mark Robin Visser. Die krijgt college in Wageningen over het bestrijden van ratten, Mark Robin. Ik moet even mijn aantekeningen doornemen. Heren, hebben we nu al het belangrijke hoofdpunten uh, gehad. Ik heb een, een, een stevig college achter de rug, uh, Lara, hier op de universiteit... van uh, dokter Meerburg en dokter Van der Lee. Die houden zich alle, allebei bezig uh, met uh, ja, resistentie bij bruine ratten. Ik heb al een hele PowerPoint-presentatie achter de rug... En ik mm. heb stevig mee moeten schrijven, want uh, dat valt allemaal niet mee. Hartelijk dank daarvoor. Ja, graag gedaan. Zegt meneer Van der Lee, uh, u bent uh, moleculair geneticus. U had gisteren bezoek hier samen met uw collega. Ja, inderdaad. Van het ministerie. Inderdaad, we hebben een opdracht uh, uitgevoerd voor het ministerie, een voorstudie. En we hebben een test ontwikkeld om op een snelle manier uh, moleculair te identificeren of uh, ratten verminderd gevoelig zijn. We hebben het dus over een nieuwe test, meneer Meerburg. Ja, dat klopt inderdaad. We hebben een, een... ...ontwikkeld waarmee we, dat, waarmee we dat kunnen testen... ...of ratten inderdaad verminderd gevoelig zijn tegen, ja, tegen rodenticide, ja. tegen gif. En de conclusie daarvan heb ik in het college zojuist vernomen... ...is dat 39 procent, daar staat van vast... Van de, ...van de monsters die jullie genomen hebben, dat ze resistent zijn. Maar er is ook nog een groepje waarvan het onzeker is. Ja, die hebben waarschijnlijk een andere mutatie... ...en op dit moment weten we nog niet wat de mutatie is. Daar zijn we verder onderzoek aan het doen... En uh, dan moeten we ook verder nog gaan uitzoeken... wat het effect daarvan is op de resistentie. In elk geval, als ik het college goed gevolgd heb... betekent dat dat minder dan de helft dat vaststaat... dat minder dan de helft van de ratten nog echt gevoelig is... voor bestrijdingsmiddelen. Nou ja, het is natuurlijk zo dat we hebben een, een beperkte hoeveelheid ratten onderzocht. We hebben in totaal 61 ratten onderzocht. Dus het, geeft, het is echt een voorstudie. Ja. Het ging ons om die test te ontwikkelen. Nou, dat is gelukt. En daar zijn we heel erg blij mee. En ja, wat je eigenlijk zou moeten doen nu... is bij meer ratten moeten gaan kijken van... nou, en hoe is de situatie daar? Ja. Ik kijk even uit het raam hier beneden. Langs jullie gebouw staan ook van die, uh, van die rattenvallen. Is dat toeval? Uh, wat mij betreft, ik heb ze er niet neergezet in ieder geval. Uh, ik heb ze eigenlijk pas gezien toen we ja. met dit onderzoek begonnen. Ja, als je erop let, dan, uh, dan zie je ze ineens overal. Hè? Dat zijn dus die dozen waar dat gif in zit. Even voor de duidelijkheid, hebben jullie mij vanochtend ook uitgelegd. Gif is de laatste fase, het laatste stadium eigenlijk. Ja, dat is in principe zo. Uh, waar, waar, wat wij altijd zeggen is dat het belangrijk is dat je uh, ja, manieren vindt... om um, het voorkomen van plagen zoveel mogelijk te ontstaan. Uh, het ontstaan te voorkomen. Ja. En uh, ja, dat is in feite wat je, wat je het liefste wil. Ja. We gaan daar straks even over doorpraten. Ja, Lara, maar, wil jij dan ook nog eens uh, met jouw onderzoekers uh, en wetenschappers uh, praten over een zorg die geuit wordt op Twitter. Namelijk dat uh, mensen bang zijn dat er ziektes zullen worden overgebracht. Net zoals we dat toen ja. met de pest hebben gehad. Ja, enge ziektes. Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk een groot probleem. Ik heb in dit college geleerd dat uh, er minstens 60 verschillende soorten ziektes door, uh, door het bruine rat worden verspreid. Oh, nou. Maar misschien is dat uh, ook goed om dat straks nog even met de twee doktoren hier te bespreken. Is goed, tot later. Tot straks.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 We hebben om tien over vijf een inbraakmelding gehad. Daar zijn we met een aantal eenheden naartoe gereden. Wij overlopen daar een viertal verdachten die vluchten in een auto. En tijdens de vlucht wordt er door collega's op het voertuig geschoten. En even later vinden wij in ieder geval de gebruikte auto terug. De verdachten zijn nog spoorloos. De Tweede Kamer heeft nog geen besluit genomen over uitzetting van de 18-jarige asielzoeker Mauro. Er was oneenigheid binnen de CDA-fractie. Kamerleden Verrier en Kopperjan willen niet dat Mauro wordt teruggestuurd naar Angola. Dat leidde gisteravond tot crisisoverleg met de CDA-top, maar het is niet bekend wat daaruit is gekomen. De oppositie hield daarna diverse moties aan tot dinsdag. De stemming over Mauro is daarmee uitgesteld tot na het CDA-congres van morgen.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 De gaswinning in Groningen duurt nog tot 2070.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 Morgenochtend lost de mist op en trekken er veel wolkenvelden over. Later breekt ook de zon weer door. Het wordt opnieuw een graad of 16. En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de A7 richting Zaandam. Er staat 2 kilometer voor Klopen Zaandam. Dat komt er een ongeluk op de A8 voor de tweede keer bij Oosterzaan. Er staat 2 kilometer, en daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A9 richting Omstelveen rijdt het langzaam over 6 kilometer tussen Beverwijk en Badhoevedorp.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal, de zaak Mauro. U vindt er meer over op onze website nos.nl. Het is het hoofdpijndossier van minister Gert Leers. De linkse oppositie verwijt hem dat hij een marionet is... van PVV-leider Geert Wilders. Maar Leers zelf zegt dat hij Mauro geen verblijfsvergunning kan geven... omdat hij er op geen enkele manier aan regels voldoet. Een studievisum, zoals voorgesteld door het CDA... kan volgens de minister wel, maar dan moet Mauro... Het wil aanvragen. Kijk, ik doe dat ook niet met plezier. Die Mauro, die ik heb hem vandaag ontmoet. En dat is een ontzettend leuke jongen om te zien. En ik geloof ook best dat hij uh, zeg maar in Nederland heel goed functioneert. Hij spreekt nog Limburgs ook? Hij spreekt, precies. Maar hij voldoet niet aan de regels. En als ik tegen hem zeg, nou, desondanks mag je maar blijven... omdat jij nou eenmaal een bekende figuur inmiddels bent geworden zoals uh, vele anderen uh, dat ook zijn geworden door de politieke aandacht... dan is dat niet ver naar al die mensen die ik wel gehouden heb aan de regels... die al lang terug zijn. Nou is er een motie in stemming geweest, die is overigens afgewezen... van uw eigen partij, om hem uh, een soort studievisum te geven. Is dat überhaupt kansrijk? Kijk, ik heb op verzoek van de Kamer geïnventariseerd welke mogelijkheden er allemaal zijn. En ik heb aangegeven, asiel is niet mogelijk, discretionaire is niet mogelijk... en dan kom je terecht bij het, dat noemen wij reguliere beleid. Iedereen in het buitenland kan zeggen, ik wil naar Nederland komen om daar te studeren. Maar dan moet je wel aan voorwaarden voldoen. U kent zijn dossier als weinig anderen voldoet hij aan de voorwaarden? Dat kan ik niet op voorhand zeggen, want ik zal u één voorbeeld noemen. Eén van de eisen is dat hij moet voldoen aan het middelenvereiste. Ik heb niet in de portemonnee van de heer Mauro gekeken of hij voldoet aan, dat eis, aan die eis. Maar u kunt wel beoordelen of het een reële reddingsboei is of een dode mus? Nou ja, dat zal moeten blijken, afhankelijk van zijn aanvraag. En ik heb gezegd, als het UAF, dat is een organisatie die helpt asielzoekers, die, willen, die een opleiding willen hebben. Als het UAF met al zijn kwaliteiten en kennis uh, deze jonge man gaat helpen, dan uh, versterkt dat zeker zijn, aanvra zijn aanvraag en wordt het kansrijker. Mag hij die aanvraag in Nederland doen? Of moet hij eerst terug naar Angola en moet hij daar vandaan een mailtje sturen? De regels zijn zo dat je uh, behalve middelenvereisten... behalve uh, dat je van paspoort moet beschikken... dat het een opleiding moet zijn die in het belang is van het land van herkomst... Uh, is er ook een regel dat je de aanvraag om hier in Nederland te mogen studeren... in het buitenland moet doen. Maar, Zij moet eerst terug. In principe is dat zo. Maar de minister heeft een mogelijkheid om een hardheidsclausule in het leven te roepen. Te zeggen, ja, maar dit is wel bijzonder schrijnend... Uh, want... Nou heeft hij alles voor elkaar. Heeft het middelen vereist, heeft dit, heeft zus, heeft zo. En dan zou hij nu nog even terug moeten naar Angola. En dat heb ik gezegd. Dan ben ik best bereid om te kijken of ik die hardheidsclausule moet toepassen. Maar dan wil ik eerst weten hoe de rest van de, van de aanvraag eruit ziet. Want dan wil ik ook weten of hij wel voldoet aan al die andere dingen. Ik ga niet iets toezeggen hier waarvan ik bij God nog geen idee heb hoe het ermee voor staat. staat de deur voor Mauro op een kier? Nou ja, kijk, ik denk dat dat niet zozeer de kwestie is van of het op een kier staat. Voor hem wel. Hij moet zelf...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 kan ieder, als u het zo wilt horen, kan ieder vanuit het buitenland een beroep doen. En als Mauro dat doet, wordt hij serieus beoordeeld. En ik denk dat er, zeker met hulp van het UAF, dat er een kansrijke mogelijkheid is. Minister Leers van Stad in gesprek met verslaggever Wilco Bomen. Uiteraard zijn alle ogen nu gericht op het CDA-congres van uh, morgen. Want er zijn heel veel leden, maar meer dan 70 procent, tegen het feit uh, dat Mauro het land uit moet. Ze vinden dat onrechtvaardig. We zijn zeer benieuwd hoe dat congres morgen zal verlopen. Blikken daarna negen uur alvast even op vooruit. Dan naar uh, het euroakkoord. De ax index zit in de lift al enkele weken. En zeker na dat akkoord gisteren over de euro is de vraag gerechtvaardigd. Stappen particuliere beleggers nu massaal in. Ik praat erover met uh, Matthijs Aler van Alex Vermogensbank. Uh, Goedemorgen, Meneer Aalder. Goedemorgen. Merkt u dat mensen weer geïnteresseerd raken? Dat ze weer aandelen willen kopen? Nou, een uh, groot gedeelte van de zeer actieve particuliere beleggers die is die aandacht nooit verloren. Maar wij zien op dit moment nog niet bij de grote massa dat die uh, het vertrouwen hebben herwonnen... en nu weer massaal hun uh, geld willen investeren in, uh, in aandelen. Dus er is nog zeker een stuk uh, onzekerheid binnen die grote groep. Maar zou u het ze aanraden? Want het is vaak wel verstandig om op een laag moment in te stappen. De Ajax staat nu op 3,15. Wanneer moeten mensen instappen? Nou, ik denk dat, dat dat moet natuurlijk iedereen voor zichzelf uh, bepalen. Maar wat we in juli zagen was dat na het akkoord er ook uh, sprake was van een korte opleving van de, uh, van de, van de beurs. Mm -hmm. Daarna zakte dat uh, ook weer hard in en kregen we in augustus een van de slechtste maanden die we het afgelopen decennium hebben gezien. Dus uh, veel van onze klanten, en dat is ook iets wat uh, helemaal niet zo gek is, uh, is die, die kijken eventjes nu uh, één of twee weken aan uh, of de uh, opleving die we hebben gezien uh, enig duurzaam Karakter heeft. En mm. In ieder geval voor nu ziet het er goed uit, want de beurs die gaat over uh, 18 minuten uh, openen op een hoger niveau dan waarop die gisteren is gesloten. Dus uh, voorlopig ziet dat er wel goed uit. Ja, en uh, krijgt u veel vragen van particulieren hierover? Wanneer ze moeten instappen en waar ze dan op moeten letten? Nou, onze klanten die zijn gewend dat ze in principe zelf de beslissingen moeten nemen. Dus de vragen die wij eh, krijgen die zijn meer inhoudelijk over de inhoud van het akkoord dat is gesloten. En ook over hoe bepaalde ordertypes werken of andere eh, inhoudelijke vragen. Maar dat is misschien maar... wel lastig hè, om daar antwoord op te geven. Want iedereen is dat akkoord nog aan het wegen. Wat betekent dat nou? Wat heeft dat voor consequenties? Gaat dit echt de eurozone redden? Daar is niet iedereen het nog over eens. Nee, zeker. En uh, daar pretenderen wij ook zeker niet uh, alle kennis van te hebben. Uh, enige oppervlakkige zaken kunnen wij natuurlijk wel uh, proberen te delen via de website en via ons opleidingsinstituut met klanten. Maar een uh, analyse van zo'n akkoord dat uh, voor vele interpretaties vatbaar is, dat is uh, uh, zeker iets waar je uh, ongeveer raketgeleerder voor moet zijn om dat ja. te begrijpen. Ja, dus wat, wat geeft u ze dan mee? U zegt wat algemeenheden, maar wat heb je daar dan aan? Hè? Nou, uh, uh, uh, u zegt Goed, uh, iedereen moet uiteindelijk zelf die, uh, die beslissing nemen. En uh, uh, verder dan uh, wat, uh, wat handvatten kunnen we uh, de klanten helaas niet uh, helpen. Maar ja, niemand heeft uh, wat dat betreft die wijsheid in de nee, macht. Nee, je moet het allemaal zelf doen. En, en hoeveel particuliere beleggers zijn er in Nederland momenteel? Uh, er zijn uh, naar schatting ongeveer 750.000 zelfstandige particuliere beleggers. Dus dat zijn mensen die echt zelf de beslissing nemen over aan- en verkopen. En ongeveer een derde daarvan, dus 250.000 uh, beleggers, die zijn echt uh, weken... Uh, minimaal bezig met, met de beurs. Dat is wat we dan de actieve uh, particuliere belegger noemen. Oké, okay, en u zegt straks: als de beurs open gaat om 9 uur, komt die hoger te staan dan 315,45? Ja. Ja, uh, waarschijnlijk zo tussen de 316 en 317 punten. Een beetje gesterkt door de enorme opleving die we ook gisteren in Amerika hebben gezien. Dus um, uh, de opleving die we gisteren hebben gezien, die is in ieder geval voor de ochtend nog uh, behouden. Oké, okay. nou, dan kijken we. We houden het even tot aan de ochtend. Matthijs Aden van Alex Vermogensbeheer, dank. En we kijken zo wel even hoe de beurzen uh, daadwerkelijk zijn geopend na 9 uur. En verslag even Mark Robin Visser. Die heeft zich vanochtend gestort in rattenbestrijding. Hij liever dan ik. Dat is actueel, omdat blijkt dat ratten steeds beter bestand zijn tegen gif. Johnson Hoka, hoe is op de weg? Nou, onder meer op de A4 naar Den Haag is het langzaam rijden bij Zoete Wouderijndijk over 3 kilometer. Langer is file op de A7 naar Zaandam. Daar staat 6 kilometer voor knoopend Zaandam. Dat komt door een ongeluk op de A8 bij Oosterzaan richting Amsterdam. Ongeluk gebeurt met de motorrijder en de personenauto. Daar zijn twee rijstroken dicht. Dat gaat volgens de niet lang meer duren. En nog een korte file op de A9 richting Amstelveen. Daar staat bij de afwit Haarlem-Zuid 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal het Lara Rensen. Voordat we naar de ratten gaan, eerst naar eh, het noorden van Groningen, want daar ontstaan de komende jaren steeds meer aardbevingen door de winning van aardgas. Die voorspelling deden onderzoekers gisteravond op een bewonersbijeenkomst in het Groningse Loppersum. Deskundigen van TNO en Deltares verwachten dat de trillingen nog iets zwaarder worden dan de zwaarste bevingen tot nu toe. Die hadden een kracht van rond de 3,5 op de schaal van Richter. Bewoners in het gebied leiden schade door de aardbevingen. Zoals bijvoorbeeld boer Klarense Feitsma uit het dorpje Zeerijp. Nou, hier, hier kun je ze heel duidelijk zien. Uh, hier aan de binnenzijde staat de achtergevel uh, staat los van de, van de binnenmuur. Doordat de achtergevel is, is gaan bewegen, is die losgekomen van de binnenmuur. Ja, er ziet gewoon een paar centimeter tussen. Ja, er een paar centimeter en, en achter je ook. En achter ook. Zijn de, de, precies bij de kozijn gaat hij recht omhoog.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 Dan nog even naar Mark-Robin Visser. Um, we hadden het net al eventjes erover, Mark-Robin. Ik kreeg via Twitter uh, een ongerust uh, luisteraar um, die zei... ik maak me zorgen over ziektes die ratten kunnen verspreiden. Heb jij daar al over kunnen praten met jouw uh, wetenschappers? Ja, ik heb hier absoluut, Lara, de juiste persoon daarvoor. Want uh, meneer Meerburg van de Wagen Universiteit... heeft nou juist onderzoek gedaan naar ziekteoverdracht door ratten. Op vee in dit geval. Maar ik denk wel dat we bij u aan het juiste adres zijn, hè? Uh, nou, dat hoop ik. Uh... Moeten we ons zorgen maken, is de vraag. Nou, in principe uh, hoeft u zich niet direct zorgen te maken. Want we hadden het eerder al over die 60 uh, ziekteverwekkers... die worden overgedragen. Maar, maar een beperkt deel daarvan komt daadwerkelijk in Nederland voor. Ja. De belangrijkste daarvan is de ziekte van wel... En dat is eentje die ja, met name door urine wordt overgedragen. Door rattenurine. Rattenurine. Dus, uh, en daardoor kunnen mensen ja, bijvoorbeeld als ze zwemmen in besmet water... kunnen ze geïnfecteerd ja. raken. Dus er is wel een risico, maar u zegt het is nog niet zo... dat nu we die resistente ratten hebben, dat dat risico snel groter wordt. Nee, het is, uh, het is niet zo dat dat uh, risico waarschijnlijk uh, heel veel groter zal worden. En uh, ja, we moeten natuurlijk wel ervoor zorgen... dat we uh, de resistente rattenpopulaties kunnen aanpakken... zodat uh, de aantallen binnen de perken blijven. Ja. Ja, want de bruine rat, moet toch gezegd worden, is ongewenst. Hè? Het is een ongewenst beest, het is een, plaag, een plaagdier. We hebben het eerder over gif gehad. Hier buiten bij jullie gebouw zie ik ook die gifdozen staan. Gif is de laatste redmiddel, hè? Ja, in principe is dat het laatste redmiddel. Want het is geen prettig spul? Nee, het, uh, het is ongeveer een, uh, een, duurt een dag of twaalf voordat, uh, voordat ratten die ervan eten uh, voordat die doodgaan. Dus ze moeten herhaalde opname hebben om ervoor te zorgen dat de ene rat niet ziet dat de andere eraan, eraan doodgaat. Want zo slim zijn die ratten dat ze het dan in de gaten hebben? Ja, die zijn heel slim. Ja, ja. Maar dat betekent dus dat een rat gemiddeld twaalf dagen leidt voordat hij aan dat gif doodgaat? Ja, en dat is dus eigenlijk ook gelijk een ethisch probleem. Uh, en ja, dat is iets wat we eigenlijk liever uh, niet zouden willen. Want we zijn in feite een beetje inconsequent. Want aan de ene kant hebben we natuurlijk die ratten... die, die van, het, van het gif eten als plaagdier. En dat vinden we op zich normaal. Maar aan de andere kant heb je ook in laboratoria bijvoorbeeld... ratten die worden gebruikt als proefdier. En daar zijn weer hele strenge regels voor. Dat is inconsequent. Die mogen niet twaalf dagen lijden? Uh, nee, nee, nee. Daar is gesproken van. We moeten even naar oplossingen toe. We moeten dus zorgen dat we zo min mogelijk dat gif gaan gebruiken. Uh, wat kunnen de mensen nou thuis... Doen. Ik ga dat maar eventjes uh, aan de andere deskundige hier vragen, meneer Van der Lee. Wat kunnen de mensen nou doen om niet met rattengif in de weer te hoeven? Nou, het belangrijkste is om te voorkomen dat er voedsel voor ratten aanwezig is... en dat er schuilplaatsen zijn voor ratten. Uh -huh. En daarnaast is het belangrijk om te zorgen dat de gebouwen goed afgesloten kunnen worden... en uh, dat ratten niet naar binnen kunnen komen. Dat zijn uh, de belangrijkste ja. dingen eigenlijk. Ligt er eigenlijk wel een beetje voor de hand... Ik zie hier ook een tip staan, verwijder struikgewas binnen twee meter van uw huis. Dan moeten we morgen allemaal naar de doe het zelf een grote motorzaag kopen. Nou, dat lijkt me niet... Uh... onze tuinen leeghalen. Dat lijkt me niet noodzakelijk, maar uh, het is wel zo dat vroeger daar wel meer aandacht voor was. De boodschap is in ieder geval, kijk goed om je heen en zorg dat, ze, dat, ze, dat het minder aantrekkelijk wordt voor die beesten. Ja, precies. Je moet zorgen dat ze niet, uh, dat ze niet kunnen gaan fokken in ja. feite. En de gewone traditionele rattenvallen, dat, werkt dat ook? Nou, uh, het is aangetoond dat in 85% van de gevallen dat de rat dan meteen dood is. Dus Aha. in feite is dat wel ook vanuit ethisch oogpunt een, een manier waarop je zou kunnen zeggen... Ja. van nou, dat is een wenselijke manier om af te doden. Beter dan dat gif? Uh, wat mij betreft wel, ja. Want dat is rotzooi? Uh, nou, dat, dat zou ik dan ook weer niet willen zeggen. Maar het is een laatste redmiddel. Okay. Heren, hartelijk dank. En uh, de groeten uit de Wageningen Universiteit. Dankjewel, Mark Robin. Zeven minuten voor negen. Het is uh, tijd voor de column van Jeroen Wielaard. Het gegeven is... een man was veroordeeld door de rechtbank... in ergens in Friesland geloof ik... was veroordeeld door de rechtbank tot twee jaar gevangenis gaf, omdat hij een... Jonge vrouw had gered van de verdrinkingsdood, heel uh, heldendaad, en haar vervolgens jarenlang had misbruikt. En uh, dus dat was mijn dacht, ja dat is natuurlijk een is een roman natuurlijk zoiets. Dus dat wist ik ook wel, maar misschien was die al geschreven. Hè, dat wist ik ook niet. Afgelopen zondag bezocht ik een literaire salon in een mooie boerderij vlak buiten Vianen. Onder de fraaie balken van een voormalige deel vertelde schrijver Frans Tomees over zijn nieuwe boek De Weldoener, roman over de onmogelijke liefde van muzikus Sirk Wolfensberger en het labiele meisje Beertje. Hij is genomineerd voor de Aco-Literatuurprijs. Haarlemmer Tomesse krijgt daarmee ook te maken met zijn stadgenoot Peter Buwalda en Bonita Avenue, de familietragedie rond de grote wetenschapper Sien Sigerius, zijn deugniet van een zoon en dochter Joni, de pornodiva. Maandag wordt bekend of de prijs inderdaad naar Haarlem gaat... of dat er om raadselachtige redenen gekozen wordt voor het verkeerde boek. Want jurys maken vaak keuzes die geen schrijver of lezer begrijpt. Een trefzeker, intrigerend meesterwerk. Het zou een passend oordeel zijn voor Bonita Avenue... maar het was de woordkeus van de jury van de Lieberischprijs... voor de Maagd Marino van Yves Petrie. Onder het voorzitterschap van Philip Frerix vonden ze de roman over een man die op eigen verzoek wordt opgegeten door een andere man toch het smakelijkste boek. Ik had geen trek in dat kannibalisme en ook het grote publiek werd er niet hongerig naar. Inmiddels waren er steeds meer mensen die Bonita Avenue verslonden. Peter Buwalda heeft met zijn boek vele nadelen te overwinnen. En niet alleen omdat hij voor de komende prijs van de Amsterdamse kioskonderneming te maken heeft met de concurrentie van Frans Tommees, maar ook van Arnon Grumberg, Jeroen Brouwers, Marente de Moor en Marja Pruis. Bonita Avenue is een debuut en onbekend maakt niet direct bemind. In dik een jaar is de roman toch gestegen naar de eerste plaats op de bestsellerlijst... drie plekken boven Déjà Vu, het boek waarvoor Esther Verhoef de NS-publieksprijs kreeg... waarvoor Buwalda ook al genomineerd was. Verder komt geen van de andere ACO-genomineerden voor in de top 60... wat niets zegt over de literaire kwaliteit van de boeken... want de ranglijst is geen klassement voor letterkundige fijnproevers. Juist die nummer 1 positie kan de reden zijn dat Buwalda komende zondag eerst de selecties debuutprijs misloopt en daarna de ACO-prijs, wat de kansen voor Tomese weer doen toenemen. Maar die is weer in het nadeel omdat hij de Ako al eens heeft gewonnen. In 1991 was dat voor Zuidland, de verhalenbundel waarmee hij debuteerde, maar dat zegt niks want Arnon Grunberg heeft al twee ACO-prijzen voor Fantoompijn en de asielzoeker, maar zal zal daarom geen derde krijgen voor huid en haar. Dit alles overwegend zou de jury onder leiding van Ernst Barlin. in opperste tegendraadsheid kunnen besluiten om de prijs trefzeker toe te kennen aan Bonita Avenue. Misschien ook omdat het boek gewoon uniek is in de moderne Nederlandse literatuur en ook best wel een beetje spannend. Bonita Avenue. We hoorden de column van Jeroen Wilaard zo dadelijk naar het journaal van 9 uur. Kijken we vooruit naar dat uh, congres CDA congres van morgen. Want jongen, jongen, wat zal het weer spannend worden. Hoort u zo meer over doe ik met uh, Joost Vullings. Vandaag vanuit de koning in Amsterdam. vrijdagmiddag